6 uur. Kok met het NOS-journaal. De kans is groot dat Nederland in 2020 veel meer CO2-uitstoot dan is afgesproken. Volgens drie gerenommeerde onderzoeksbureaus komt Nederland niet verder dan een CO2-reductie van 15% ten opzichte van 1990. De afspraak is 25%. Procent. Minister Wiebes moet binnen een jaar aanvullende maatregelen nemen om de klimaatafspraken na te kunnen leven. In Washington zijn familie, vrienden en prominenten uit de hele wereld bijeen... voor de uitvaarddienst van oud-president George Bush... die vorige week vrijdag op 94-jarige leeftijd overleed. President Trump heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. Namens Nederland is minister van Staat Winnie zorgdragen... bij de uitvaart in de National Cathedral. Na de dienst gaat de kist naar Bush-thuisbasis Texas, waar hij wordt begraven. De Tweede Kamer stemt in met de verhoging van de rente op studieleningen. De hele oppositie is tegen het wetsvoorstel van minister van Engelshoven... maar de regeringspartijen zijn voor en die hebben de meerderheid. Volgens het voorstel wordt het rentepercentage vanaf 2020... gebaseerd op de tienjaarsrente in plaats van de huidige vijf. En dat zou een verhoging van de studieschuld betekenen... van gemiddeld zo'n 12 euro per maand. Bij een grote internationale actie tegen de Italiaanse mafia-clan Ndrangheta... zijn vanmorgen 84 mensen opgepakt, onder wie vijf in Nederland. Behalve in Nederland waren er invallen in Italië, Duitsland, België en Suriname. Er zijn tientallen kilo's cocaïne, 140 kilo aan ecstasypillen... en ook veel contant geld in beslag genomen. De zaak kwam vier jaar geleden aan het rollen door een verdenking van witwassen... bij twee Italiaanse restaurants in Venray en Horst. Er kunnen waarschijnlijk alsnog vuurpijlen de lucht in tijdens de auto nieuw dit jaar. De drie nieuw geteste standaards zijn veilig genoeg bevonden, schrijft staatssecretaris van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Pijlen moeten tegenwoordig verplicht vanuit een standaard worden afgevuurd en mogen ook niet zonder worden verkocht. Het is nog niet duidelijk of de verkopers op tijd aan die verplichte standaards kunnen komen. Het weer vanavond gaat het harde regenen en het is een graad of acht. Morgen blijft het grijs met soms motregen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is veel drukker dan anders op dit tijdstip, maar de dagelijke files worden nu wel korter. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A4. Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelevarensveen, een kwartier op onthoud. A7, Saandam richting Horen, tussen Kropertsaandam en Afrit Horen, A van 10 minuten vertraging. A9, ook maar richting Diemen, tussen Bad Oefendorp en Amstelveen, 10 minuten de Ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-Geuzenveld... een kwartier vertraging En 201 uit Horen richting Hilversum tussen Vinkeveen en Loenen een kwartier. En 207 helegom richting Alphen aan de Rijn... tussen Albenes en Rijnsaat en Wouden 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 De klaaf die heeft een hele mooie boom. Van het cadeautje zo, oh, hij is zo lekker groot. Hij komt vaak. Zo groot. Hij komt gevaren over de zee. en neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele koele pieten op zijn boot. De bukke honderd jaar zijn boot die is er boot. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot, dat was die dag Coming back zfmzandvoort.nl I'm